Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. 1 januari 2022. Een nieuwe dag, een nieuw jaar, een nieuw geluid. En al direct wat info over de omgeving waar je woont. Welkom in het tweede gedeelte van Kruijbeke informeert. Ook in dit uur blikken we nog even terug op wat er het voorbije jaar allemaal gebeurd is en kijken we met een frisse blik naar onze agenda naar de dingen die nog te gebeuren staan en die we absoluut niet mogen vergeten. En de muziek die is er ook bij, uiteraard, want je luistert nog altijd naar Radio Barbier. Happy New Year! Everything changes Informeert. Wat gebeurde er in 2021 in Kruijbeke? In het voorjaar van 2021 werd bekend dat er door de firma Exo Boating vanuit Ruppelmonden zou gestart worden met het aanbieden van watertaxis op de Schelde. Dit als aanvulling op de waterbus die al langer vaart. We laten Filip van Exo Boating nog even zelf wat uitleg geven. Het is zeer concreet. Deze lente gaan we al van start gaan, dus uh, in het voorjaar gaan we onze routes uh, gaan uh, vastleggen, uh, de verschillende mogelijkheden aanbieden aan de, de uh, toerisme en, en klanten en dat gaat uh, heel concreet van start gaan. Tot hier toe hebben we overal groen licht zal ik zeggen, maar er zijn nog een aantal zaken die we moeten afvinken en die we moeten vooral dat we alle zekerheid en alle plaatsen mogen aanmeren waar we willen. Vooral voor het Waasland gaat een enorme toevoeging zijn, omdat de waterbus maar tot Kruibeek tot Hemixem stopt en dan verder kan die niet gaan. En wij gaan zeker mogelijkheden bieden om naar Boom, naar Themsen. zelfs verder, Sint-Amans, Tendermonde, als, het, als, het als de vraag er is, uiteraard, gaan we dat ook met veel plezier doen. Jammer genoeg heeft de aanhoudende coronacrisis een rem gezet op het project met de watertaxis. Je kan voor de meest actuele informatie terecht op de website van Exo uit Ruppelmonden. Informeert. Wat gebeurde er in 2021 in Kruibeke? In de maand maart werd bekend dat Gimmy Waasland de stekker uit zijn ploeg in Eerste Nationale trekt. We hebben in Kruibeke jarenlang kunnen genieten van volleybal op het hoogste niveau, maar voor een kleine gemeente als de onze was dat niet langer betaalbaar. En daarom werd er in het voorjaar besloten om de eerste ploeg het zwijgen op te leggen. We vroegen aan bestuurslid Filip van Havermaat hoe de reacties bij de staf en de spelers was na het bekendmaken van het nieuws. Ja, ontgoocheling vooral. Hè. Ontgoocheling en onbegrip. Uh, hoe is het zover kunnen komen? Uh, ik begrijp dat. Ik, uh, ik ben zelf speler geweest. Uh, dus ik, ik begrijp die jongens uh, volkomen dat ze ontgoocheld waren uh, en zijn in de club en in de werking van de club. Maar het is een beslissing die wij genomen hebben met het bestuur. Doorgepraat, gedragen door alle leden van het bestuur. Je moet begrijpen, onze cafetaria is onze grootste sponsor. We hebben die zelf in concessie. Die is al sinds vorig jaar maart gesloten, met een lichte heropflakkering of opening over de zomermaanden. Maar uiteindelijk heeft dat niet zo lang geduurd. Dus uh, wij zijn zeer sterk afhankelijk ook van de werking van die cafetaria. Plus een aantal sponsors hebben de kennen gegeven van hun uh, bijdrage, hun sponsoring naar volgend seizoen toe, toch uh, significant uh, terug te schroeven. Wij hebben uh, 16 ploegen in totaal en daar is inderdaad heel wat jeugd bij. Jeugd van uh, Kruijbeke, Basel en, en de directe omgeving. En de werking van de club blijft gewoon doorgaan. Het DNA van VCG Waasland is vooral jeugdwerking. Mensen opleiden, trainers opleiden. En dat zijn toch wel de zaken waar we nog meer op gaan focussen de volgende jaren. Het zijn de afgelopen twee jaar bijzondere tijden geweest voor de sportclubs in onze gemeente. De hele coronacrisis mag best niet al te lang meer blijven duren. En Toch moeten we vaststellen dat de goesting om te sporten in Kruijbeke groot blijft. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Supporter van Vitesse Kruijbeke. Hoe word je dat eigenlijk? Dat is makkelijk. Word lid van de supportersclub van Vitesse. Dat kan je in het supporterslokaal aan de Lange Straat 16 te Kruijbeke. Of ook hier in de doodpop. Vraag maar naar Walter of Gabby. heel goed radio Kalender van -info. We zetten onze agenda voor 2022 al een maandje verder... ...en we beginnen al te denken aan Valentijn. Want de gelegenheid van de Feestdag van de verliefde ...zal er in de Sint-Petruskerk in Basel... ...op vrijdag 11 februari om 8 uur... ...een echt Valentijnsconcert zijn. Het wordt georganiseerd door de Landelijke Gilde van Basel... ...en ze hebben de covergroep Exposure uitgenodigd. Ze zingen liedjes à la carte... En aanwezige luisteraars die krijgen een lijstje waaruit ze kunnen kiezen en die liedjes die worden dan gezongen. In voorverkoop kost dit evenement 10 euro. Aan de kassa tel je 12 euro neer. Meer info dat vind je bij de Landelijke Gilde van Basel. mijn mijn vriendinnetje komt over een uur. Voor later op de avond ligt het haardhout al te wachten. Ik proef alvast de wijn en heb maar één gedachte. Nooit meer weg, nooit meer de deur uit. Nooit meer knarsen tanden in de file. Nooit meer pech, nooit meer... en een politieborstje op je hielen. Altijd thuis, nooit meer de hort op, lekker eten van je eigen borden. Nooit meer van huis, tijd heb je volop, eindelijk gewoon weer eens jezelf worden. Die steden in het hele land Ik kom al dertig jaar Dezelfde lichtreclames reclame tegen Ik ken ieder café, elk restaurant Ik heb bij ieder pompstation Al honderd keer staan tanken Geen wonder dat ik af en toe eens loop te denken Nooit meer weg Nooit meer de deur uit Nooit meer knaamse tanden in de file. Nooit meer pech, nooit meer een barst in je vooruit. En een politieborstje op je hielen, altijd thuis. Nooit meer de op, lekker eten van je eigen borden. Nooit meer van huis, tijd heb je volop. Eindelijk gewoon weer is jezelf worden. De zon schijnt over mijn onderdeurtje en mijn vriendinnetje komt over een uur. Beken informeert. Een programma met informatie over de gemeente KruiBeken.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 Beke informeert. Wat gebeurde er in 2021 in Kruijbeke? In het voorjaar van 2021 was het opletten geblazen voor de wandelaars in de polder van Kruijbeke. En niet omdat ze schrik moesten hebben voor natte voeten, maar wel door de aanwezigheid van de processierups. Dit niet zo onschuldige diertje had zijn intrek genomen in onze polders. En er werden verschillende broeihaarden opgemerkt. Boswachter Bram Vreeke, die gaf ons in de maand juni wat meer uitleg. De processierups die heeft brandhaartjes. Dat zijn microscopisch kleine haartjes. Er zijn er een paar honderdduizend per rups. En wanneer dat, dat dier zich bedreigd voelt, dan schiet hij die haartjes af om zich te beschermen. En er zijn weerakjes aan. Op het moment dat je dat op je huid krijgt, dan kan je huid daar allergisch op reageren. Dus uh, met ernstige juk als gevolg. Zowel honden als paarden zijn er zelf ook gevoelig aan. Dus het is dus ook wel belangrijk eh, dat wanneer je een hond meepakt, dat je wanneer je een nest ziet, dat je die hond niet naar die boom laat lopen om aan die boom te gaan snuffelen. Want als zo'n dier uh, ja, die brandhaartjes binnenkrijgt, kan hij er ook uh, de luchtwegen allergische reacties op krijgen. Of dat hij nog erger zo'n rup zou opeten, ja, dan kan dat ook wel voor heel erge gevolgen zorgen. Maar dus die, die haarden die blijven dan achter en die kunnen dus tot jaren daarna nog altijd problemen geven. Op het moment dat die rups gaat vervellen, verpoppen, dan blijft die huid achter met die haartjes. En die haarden die kunnen tot zes tot acht jaar zelfs nog altijd actief blijven. Dus het is wel belangrijk als we zo'n nest in de buurt van wandelpaden vinden, dat we die gewoon wegpakken. Want die kan ook de komende jaren nog problemen veroorzaken. We zijn dus gewaarschuwd, paniek is nergens voor nodig, maar kijk toch maar even uit als je op een mooie dag in 2022 in onze polder van Krijbeken gaat wandelen.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 Dus is weten. Wat gebeurde er in 2021 in Kruijbeke? In de zomer van 2021 lieten de buurtbewoners uit de Gerard de Kremerstraat in Ruppelmonde van zich horen. Ze hebben namelijk veel overlast van de bezoekers van het recyclagepark dat daar dicht tegen de huizen gelegen is. Het is een hoop dat je echt niet kunt beschrijven. Je hoort misschien zelf het lawaai. En dat is een gans door. Ik kan niet in een tuin komen zitten met mijn hondje. Alle geburen hier, die zijn naar bij. De auto's die hier op het containerpark moeten komen, die staan soms aan te schuiven tot aan de hoekhinder. Je wordt gewoon zot, zou ik zeggen. Het gemeentebestuur heeft naar de klachten geluisterd en biedt bij monden van de burgemeester een oplossing aan. Alle hinder wegnemen, dat is onmogelijk, maar we doen ons best om dat tot een minimum te beperken. Dus uh, de mensen die vlakbij de gratis zone wonen, dat geeft heel wat overlast. Nu dat gaat volledig verdwijnen, volledig uh, verhuist volledig naar achteren, uh, waar voldoende groenbuffers worden voorzien. Dus ik voorzie daar niet zo'n groot probleem mee. En het gratis gedeelte hier, dat hier achter mij, dat gaat verdwijnen, dat wordt eigenlijk een uh, openbare parking. Dus we gaan dat ontharden, vergroenen en uh, ter beschikking stellen van de buurt. Intussen lijken de meeste buren zich wel in het plan te kunnen vinden. Ik vind wel dat dat een oplossing is dat ze het volledig uh, allemaal naar achter schuiven. En zeker voor het lawaai. En ze kunnen hier toch een redelijke uh, parking maken voor de auto's, vind ik ook. Want de straat staat ook helemaal vol. Die had al veel vroeger gemogen. Voor een verhuis naar de nieuwe baan kan om verschillende redenen helaas geen vergunning worden afgeleverd. Dus moet het park blijven waar het is. Binnen twee jaar zouden de resultaten van de aanpassing van het park moeten zichtbaar zijn. Pardon me, do you have changed for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you.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 Wat gebeurde er in 2021 in Kruibeken? We eindigen met een bijzondere oproep van Frans Verraamdonk uit Kruibeken. 39 jaar geleden heeft hij aan het veer in Kruibeken een klein jongetje gered, dat per ongeluk in het water was terechtgekomen. De jongen die moet ondertussen al een prille 40er zijn. En Frans wil graag weten hoe het verder met de jongen is vergaan en daarom deed hij in augustus een oproep via de media. De loopplank, welke vrij smal was, was maar half afgelaten en die vader heeft het fietsje genomen en het kindje is dus waarschijnlijk achteruit naast de loopplank voor de boot gelopen en tussen de boot en het ponton in het water gevallen. Ik ben erbij gesprongen, uh, tot net onder mijn armen zat ik in het water, dus kon ik kon me nog wel vasthouden en geen twee seconden later voelde ik je, uh, dat klein mannetje tussen mijn benen komen onderaan. Dus ik heb hem uh, mijn benen ingetrokken, onder water getast en ik kon hem bij zijn haar grijpen. En ik heb hem zo boven gehaald en het mannetje klemde zich onmiddellijk volledig vast, muurvast, rond mijn nek. Het is allemaal zo snel gegaan uh, dat je er eigenlijk niet bij nadenkt. Dat is een flits, je doet dat gewoon. Gewoon doen. Ja, gewoon doen. Meer, meer is dat niet. Ik wil die wel graag een keer ontmoeten en zijn levensverhaal horen. Gewoon omdat ik erg benieuwd ben, wat heeft hij van zijn leven gemaakt.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 Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeken. Deze eerste aflevering van Kruibeken informeert in het nieuwe jaar zit erop. Het was een aflevering waarbij we teruggingen naar het voorbije jaar en herinneringen ophaalden aan wat er in 2021 in Kruijbeke allemaal gebeurd is. Binnen één maand, op zaterdag 5 februari, dan hoor je weer een nieuwe aflevering van Kruijbeke informeert En dan wordt je weer op de hoogte gehouden van de nieuwsberichten van het gemeentebestuur van Kruijbeke. En dan zitten ook weer Leo en Niki en Patrick achter de microfoon. Ik wens je nog een prettige dag verder met de collega's hier. En graag tot de volgende keer. Ciao!